Las Milice met het NOS-journaal. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Brussel is iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar. Er is een verdachte opgepakt. De organisatie van de betoging zegt dat een onbekende dader de menigte binnendrong en demonstranten aanviel. Er zijn geen meldingen bekend van andere slachtoffers. De zwaargewonde persoon is volgens een ooggetuige een Gazaan. In Frankrijk wordt een man vervolgd voor moord in verband met vier doden die vorige week in de Seine werden gevonden. De man zit sinds woensdag vast en wordt ervan verdacht dat hij de vier mannen om het leven heeft gebracht. Volgens Franse media zijn ze mogelijk gedood omdat ze homo waren. De verdachte zou een dakloze twintiger zijn uit een Noord-Afrikaans land. De lichamen werden gevonden in de rivier ten zuiden van Parijs nadat een treinreiziger alarm had geslagen die had een van de lijken zien drijven. In Vietnam worden meer dan een half miljoen mensen geëvacueerd vanwege een zware storm. Waarschijnlijk komt de tropische storm Kajiki morgen aan land aan de oostkust. Daardoor kan er veel regen vallen en kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Uit voorzorg zijn tientallen vluchten geannuleerd en mogen boten niet het water op. Vietnam maakt zich veel zorgen om de gevolgen van de storm. Vorig jaar vielen er honderden doden toen een andere storm aan land kwam. Het demissionaire kabinet wil woensdag de verdeling van de kabinetsposten rond hebben. Dan praat de Tweede Kamer over de situatie die is ontstaan... na het vertrek van de NSC-ministers en staatssecretarissen. Hun posten worden nu waargenomen door de overgebleven ministers. Waarschijnlijk worden er woensdag nog geen namen bekendgemaakt van nieuwe bewindslieden... zei minister Brekelmans in het tv-programma Café Kokkelman. Want kandidaten moeten eerst nog door de screening. Het weer, het is droog bij 6 tot 12 graden. Vanochtend loopt de temperatuur weer snel op en vanmiddag veel zon. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. needing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 You before